Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Noord-Frankrijk heeft de politie deze ochtend een de man doodgeschoten... die probeerde om een synagoge in brand te steken. Toen agenten hem wilden tegenhouden, viel hij ze aan met een ijzeren staaf. Ooggetuigen zeggen tegen de regionale zender dat de man ook een mes bij zich had... waarop de politie dus schoot. Frankrijk organiseert over twee maanden de Olympische Spelen... en heeft het dreigingsniveau omhoog geschroefd. Het is de laatste tijd erg onrustig vanwege de oorlog in Gaza... Joodse instellingen in Frankrijk hebben extra beveiliging gekregen, bijvoorbeeld. Quincy Promes is vrijgelaten in Dubai. De voetballer zat sinds maart vast. Hij kreeg in Nederland zelfs straffen voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Hij werd opgepakt tijdens een trainingskamp met zijn Russische ploeg in Dubai. Hij was daar doorgereden na een aanrijding. Nederland vroeg Dubai om uitlevering. Daar wordt nog naar gekeken. En hij is nu onder voorwaarden vrij. Wat dat precies inhoudt, dat weten we niet. En de gebouwen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn weer open. Gisteren bleven ze dicht door een aangekondigde pro-Palestina-demonstratie. De betoging werd op het laatste moment afgelast... en verplaatst naar het stationsplein van Rotterdam Centraal. En een van de grootste games ter wereld krijgt eind volgend jaar een opvolger. We wisten al wel dat GTA 6 in de maak is en dat die ergens volgend jaar uitkomt. Maar er was nog geen releasedatum bekend en die is er nu wel. Vanaf de herfst van 2025 kunnen gamers rond gaan lopen, rijden en schieten in de nieuwste versie van Vice City. Deze mensen moeten dus nog even geduld hebben. No, bro, oh god, I thought it was gonna be September 2024, bro, oh god, bro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ja, nou, dat waren wat reacties toen de eerste trailer eind vorig jaar online kwam. Deze twee zijn niet de enige met een GTA-verslaving. Van het laatste deel zijn wereldwijd dik 200 miljoen exemplaren verkocht. En het weer nog af en toe een buitje, maar ook vaak droog. Vanmiddag gaat het vaker los, vooral in het zuiden van Limburg. In de regen is het rond de 15 graden. In het noorden meer zon en max 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, la, la, la. Nou ja, in ieder geval uh, welkom in het tweede uur weer. En uh, misschien denkt u van. Hé, uh, hey, je accent is veranderd. Maar nee, ik heb niks minder waar, want ik kreeg zojuist een, weer een kekje. Het was een. Madeleine. Een Madeleine. Het was een, een, een marjolijn? Nee. <laughs> Hoe heet dat ding nou? Geen idee. Willem. Ja. Heb jij verstand de... van auto's? Nee, helemaal niet. Weet jij nou het verschil tussen een Lada. Ladder... Mm -hmm. In een lade sport. En een lader sport. Ja, we hebben niet, niet dat die bestand. Een lader sport zit er een halve tennisbal om de trekhaken. Nee? Hé? Ja, het kwartje valt niet. Hè? Het kwartje. Ik, ik snap hem niet. Een halve tennisbal om de trekhaken. Sport. Ja, oké. Okay. Het, het sport. Oh, ja, ja, sport. Dan is het een sport. Oh. Ja. Je sport ook werkelijk overal mee, hè? Russische auto's. Ja. He? Ja. Mag Eh, Gerry. Ja. Uh, wie is er vandaag uh, wie is er onlangs, wie ja, gaat uh, binnenkort? Uh, ja. Onze uh, Wieteke van Dort. Adoe. 81. Adoe. Zo gezellig, ja. Ja, zo gezellig. Gezellig, ja. Oké, okay, hoe oud is ze gewoon? 81. 81. Dat zij zij uh, kwam ook heel vaak uh, op de Passamalam hè, uh, in Den Haag. Uh, wat nu de, eigenlijk al de tongtong -tong ver heeft, al een paar jaar. Maar die is dus uh, failliet gekomen. Verklaard of van ja. Ze hebben financiële mo moeilijkheden. Dus die gaat dit jaar niet door. Dus dat ja, is best kort, heel treurig. Ja. Zij kwam daar ook altijd nog altijd. Uh, uh, ik kan me nog herinneren dat ze op het podium stond met ijs La Valata. Ja. Dat was wel een grote... Nou, ik ging er jarenlang met mijn moeder. Ging ik daar altijd. Want mijn moeder is natuurlijk... Uh, komt uit Indonesië natuurlijk. is uh -huh. geboren. Zij gingen elk jaar gingen wij samen gingen wij naar de Basamalam. En mijn moeder vond het prachtig. Ja. Nou ja, het was niet ja. Dus ook lekker eten. En heerlijk eten. Ja. In de oh, een lekkere sayolodde. Oh, dat was echt fantastisch. Longtong, ja. zo ja. lekker. Ja. Maar er was maar. recent wel eentje in Hoofddorp. Ja, maar er zijn meerdere Pasamanen. Door het hele land. Hè? Want ze, ja. ze zitten in Rijswijk, ze zitten in, in, in, in, in, in de, de Achterhoek. Zitten ze, Waar zitten ze? In de achterhoek zijn ze ook. Ja, maar de die mensen, de Indische mensen, die praten heel anders. Op zijn achterhoek. Ja. Hey, jongens, bedoel daar. <laughs> Ah, nee, we maar ze blijft ja. altijd die praten. Ja, ja, ja, ja. Maar, uh, maar, ze, maar ja, maar Witteke, Witteke vroeger al en heel erg populair die, mee, was. Uh, en die, en ze, haar boeken, ze heeft ook boeken geschreven. En, zo, en dan kon je dus signeren en zo ja. ook. En, uh, ze was er altijd, uh, ze, als het kon, ze kwast er altijd. Ja, uh, ja. Ja. Maar, ja. maar ik kan me maar, nog herinneren dat ze vroeger kon, altijd met de aan met en zo. En ja. de Leedlin Leed Show. ja. En uh, er was één nummer bij, dat is gewoon een Nederland uh, is dat gewoon een, een wereldhit geworden in Nederland. Zeker. Normaal doe ik de techniek, maar ik kijk nu mijn zeer gewaardeerde vriend aan. Ik heb binnen een week met een... is hele goede. een week met een opleiding ben ik bezig geweest. Echt waar? Voor de techniek. Ja. Dat viel niet mee. Nee, Dat heb ik toch wel een bewondering voor die bruis. Ja, we dacht ik? Ik zou het niet kunnen hoor. Nee, ik ging wel naar de knoppen, maar geestelijk ging ik naar de knoppen. Snap je? Ja, want ik heb jou gelijk gezegd. Aan een schuifregelaar moet je niet draaien, maar aan een draaiknop ook die schuiven. Nee, dat... dat heb ik jou gezegd. Laat ja. mij naar me schuiven. Ja, maar heb jij, heb jij iets uh, achter of onder de knop zitten? Nou, wil je wil wel, wil nou, me horen? Ik wil ja. heel We, graag horen. Wil je Wieten me horen? Daar nou, komt ze. Ja. Rond de en een kinderhub, Ah, oh, wat leuk, wat ja, van leuk. Leuk. Ja, wat leuk. Ja, leuk. Nou, ja, speciaal voor ja, nou. tante, speciaal voor jou. Dank weet je je je wel. wat nou bijzonder leuk is? Ik heb haar een keer in de uitzendingen, maar niet bij Radio Zandvoort. Want toen werkte ik voor Radio Beverwijk. Toen nog wel eens af en toe, was ik ja. in. En er was Wieteke te gast in het programma op een zondagavond. Oké. Okay. En toen heb ik met haar, toen hebben we hebben heel uh, indringend gesproken over reïncarnatie. Oh ja. En zij is, ja. gelooft zij in, hè? Nou, ja. ze is ervan overtuigd. Zo, zo sterk gelooft ze erin. Ze zegt: Oh, zegt ze: Je hebt al enige malen heb je al geleefd. Ik zeg, nou kan me niet herinneren. Nee, zes, maar, maar het is toch echt waar. Je hebt echt, ze, ze is er zo van overtuigd. Dat je ja, ja, ja. De, ja, dat maar ja, een hoop Indische mensen hebben... Maar dat, dat is Indische, de Indische kracht. Hè? De Indische de Guna stille, Guna. Kracht, stille kracht is dat. Stil, de kracht. Die bestaat hoor. Ja, dat was vroeger ook een televisieprogramma. Dat heette ja, de kracht ja, ja, ja. Met, uh, ja, met Willem ja, Wille Wille Nijholt ja. en met Pleunitao. Oh, Pleunitao. Ja, Pleunitao, ja. ja. dat ken je niet Jij ziet in één keer weer die scène onder de douche. Met bloed. Metauwladder, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, prachtig, prachtig. Ja. ja, ik vond het ook, vond het plein ook prachtig. <laughs> ja. ja, Willem Nijholt is ook ja. een tijdje overleden. Ja, die is ja. ook overleden, ja, ja. Maar zij was ook altijd een uh, goede vriend met Aard Staartjes. Ja. hij he? ja, dus ja. hebben veel televisie gezien. Samen met, met, met Erik Engert. Met, ja. uh, met, uh, ja, uh, Joost, Prinsen. Joost Prinsen. Ja, de ja. Stratenmaker op zee-show. Ja. Dat, ja. dat, dat sluit weer mooi aan met de KNRM, natuurlijk. Het slaat, de Straten, ja. Stratenmaker op C of zee. Ja. Dus dan moet, moet je die naar voren brengen met elkaar naar in, Dat ze straten gaan maken op zee. Dat ja. kunnen we Dat ja, kunnen we ja. een oplossing zijn. Dat, dat ja. hebben ze, wel eens, geprobeerd. Ja. ze, ze hebben er wel eens geprobeerd. Met succes, want er zijn diverse pieren waar je op, op kan lopen. Ja, ja. ja. Hè, ze dus, hebben er wel eens geprobeerd om, uh, om, om dat soort wegen aan te leggen. Maar uh, het, het, op een gegeven moment kwamen er te veel wegen. Dat heb ik dan gehoord van, uh, van, uh, van onze, onze schipper Jan Willem. Die heeft daar verteld, op een gegeven moment waren er zoveel zandwegen uh, aangelegd. Dat het gewoon stuifde als er een boot uh, doorheen ging. Ja, dat is ook geen, uh, was geen optie. Geen he? optie, nee. Dank nee. je voor het zijn van een vriend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say. It always will stay this way My hat is off Won't you stand up and take a bow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 Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Nou ja, dit was dus uh, dit ook zo'n typische jaren zeventig nummer... waarvan ik denk van, uh, oh ja, die... We weten alleen niet meer welke tv-serie het was. Oh, dat is een quizvraag. Maken we er een quizvraag van? Ja. Ja, dat is ook zo. Nou ja, goed. Nou ja, en ik word hier, iedere, ieder moment word ik hier gewoon uitgedaagd... weer voor een, voor een challenge, Het dus <lacht> is weer een andere challenge. En uh, Charles die zegt tegen mij van... Uh, ja, je moet van Brett draaien, want uh, dat heb je niet. En uh, van de kita meen, want uh, dat vindt Gerry ook leuk, dus... Uh, nou ja, ook, ook jaren 70. Ja, maar nou, komt ie. Ja. Who draws the crowd and baby, show, baby,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 Zo, so, ja, oh. nou, dat was Brad met de uh, Kietermen. Hey, uh... Goedemorgen. Dag grote Hallo, vriend, wat je er nou ook uh, weer? Uh, ik hey, hey, uh, Ik ben net naar het strand gelopen net. Wat was er ik, doen nou Dan kan ik hm. een kleine hoop dat ik alvast een beetje kamerim kon meevaren. Ik denk, misschien zijn ze er al, maar ze waren er nog nee, niet. Nee, ze zijn er niet, hè. Oh. Nee. Nou, mama die wou even op de boot. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, jij ja, ja, wou niet in de boot. Nee, ik wil niet, ik durf niet op zo'n boot. Ik vind het zo eng hoor. Waarom dan? Zo nat allemaal. En, en, zo, boot, en van die hoge golven in de zee. Nee, ik, uh, ik heb daar niks mee, Gerrie. He? Ja, ik heb het een keer. Jij ik ben een keer meegewezen. Ben jij opstappen? Ik ben, zo ik heet ik dat wel. Ik ben opgestapt. Opstappen. Ja, ik ben opgestapt. Opstappen? Ja. Opstappen? Ja. Ik ja. ja. denk dat ik maar weer eens opstap. Nee, nee, nee, ik, ik kom naar binnen. <laughs> Was grap, hè? Was grap. <laughs> grap. Ja. ja. ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik zie er naar uit. Volgende week, hè? Ja, Volgende week. Leuk 25, 25, 25, 25 mei. mei. En dan is het zo vrij toegankelijk op het strand. Mag je er gewoon gratis Je mag er gewoon gaten. Dus je mag ook, ja. ook langs de branding blijven staan. En dan ja. gewoon kijken wat er gebeurt allemaal. Ja. Ja, ik kan, kan nooit langs de branding. Ik wil in de branding staan. Nou ja, dat dat gebeurt... kan, ja, dat kan. Ik heb ja. zelfs, zelfs een keer meegemaakt in de jaren 60. Ja. 63 was dat. Dat is de koudste winter ooit in mijn leven. Dat kan was. me er nou wel herinneren. Eigenlijk. Ja, dat weet ja. ik ook nog wel. Ja, maar, maar toen was de branding. Mm -hmm. before, ja. ja, zeker. Dus het het de, de, de branding was bevroren. Ja. En toen heb ik dus niet alleen in de branding gelopen, maar ook op, o, de, branding. op de branding. Leuk hè, Ferry ja, ja, ja, ja. Leuk ja, ja, hè? Ja, ja, ik weet ja. het nog. Dit ja. je ook leuk, Willem? Je kijkt zo serieus. Ja, maar ik kijk altijd serieus. Maar ik moet, ik moet ook een beetje oppassen uh, dat, dat jij je wel gedraagt natuurlijk. Ik gedraag me altijd... Ja, nee, maar dat is wel. Nee, ik bedoel Charlotte. Ja, bedoel ik. Oh ja, dat Charlotte. Nou, dat is wel een serieuze man, toch? Ja. Zo, voor zover ik hem heb leren kennen, is hij wel aardig serieus. Oh, is hij dus Ja, dan moet je gewoon niet meer spotten. Ik spot nou Nee, je moet je helemaal niet meer spotten. Nee. Maar goed, uh, heb je een koffie gehad? Ik heb nog geen koffie gehad, Wil. Wil je een kopje koffie? Weet je trouwens, dat de oppositiepartijen in Nederland... Hè? want ik heb ook de politiek een beetje gevolgd. Oh. Die hebben allemaal een bed, hebben ze een cadeau gekregen, een bed. Maar dat is horizontaal, oh. zowel als verticaal. Het is vierkant geworden. Dan kunnen ze s'nachts ook dwars liggen. Ik, het lijkt wel een kruispuzzel. Goed, ja. Nou, nou waar blijf je muziek? Kom op jongen. Nee, nee, ik denk... Ik denk, ben ik, ja. denk ja. Ja. ik denk, er komt, er komt een, heel, een hele relaas. Omdat jij zegt van, nou ja, ik volg de politiek al een beetje. Ik denk, nou komt u eindelijk eens een keer wat verzoenlijk uit. Nou, dat was toch verzoenlijk. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, het was wel... Ja, nou. denk, niks schuims niks mee gezegd, toch? Nee, dat, nee, is, nee. Is, nee. Was dat was heel is... heel. Nou, weet je, ik, zal, ik stop mijn hand in mijn zak en ga een paar koffie voor jou.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 I'm here, but I'm restless. I'm here, but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry. En is morgen zet, ik, ik blijf het gewoon een, een heerlijk nummer vinden, deze versie hè, althans. Dus ja, nou ik, uh, ik zie net een vent binnenkomen. Ik, uh, ik wil niet veel zeggen, ik denk dat ik de maffia. Maar nee, het was niet de maffia, de vioolkist ging open. Ja, en. en uh, wat gebeurde er toen? Oh, ach, kijk. En de nieuw gedicht van Anoniempje uit Zandvoort. Hallo Charles. Ik denk dat we het weer krijgen, denk ik. In één keer goed. Ga je door voor de 1000 euro? Jawel, okay. ja, ja, ja. Ja, luisteraars, het weekend kenmerkt zich door de mix van uh, wolken en het zonnetje. Hier en daar komen buien voor en het wordt dagelijks tussen de 15 tot 17 graden. En het kan oplopen tot een graad of 20 in de veelal zonnige kanten van het noorden. Want het noorden wordt het meest zonnig. Dat is vaak zo. Is dat zo? Nee, ja, ja, ja. nog ja. het zuiden. Nee, nee, maar dan daar woont de zon, we De zon woont daar, hè? oh, is dat zo? O, dat wist ik niet. Ja, oh, vandaar hoge. het noorden licht snapt het. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, Vrijdagochtend. Nou, daar hebben we nu mee te maken. Uh, overwegend bewolk begonnen met hier en daar een bui. Vanmiddag dan uh, neemt de bewolking uh, helaas weer toe. Uh, half tot zwaar bewolk wordt het dan. In het midden en het zuiden van het land zullen vooral te maken krijgen met regen en onweersbuien... die vanuit Duitsland overkomen. Nou, zomaar! Dat zijn Duitse Boeien. Oh. dat. De temperaturen die variëren van 15 graden... aan onze westkust tot uh, totaal 22 graden... in het uh, uiterste noordoosten... waar de wind overigens zwak blijft. Ja. Elders, daar staat een matige noordwestenwind. Dat ligt bij Arnhem toch, Elders? Elders, Ja. ja ja inderdaad ja, ja is toch ook een minister elders minister elders ook maar ja. daar is men een don erbij ja alweer no, no, no. ja hey, luister s avonds dan uh, blijft het aanzienlijk bewolkt en er zijn in het binnenzuiden vooral buien met een kans weer. Ja. Dat is niet zo mooi voor de potjes mark nee dat is niet nee. zo leuk. kun je dat zijn een pot nat ja een pot ja. Ja. <laughs> uh, zaterdag luisteraar. zaterdag dan begint zaterdag begin... Dan begint het in het zuiden. Dan begint de dag, ja, ik kan het niet mooier maken. Alweer regenachtig. De rest van het land is het zo goed als droog. Met vooral in het noorden wat ruimte voor de zon. Smiddags komen landinwaarts enkele buien tot ontwikkeling. Lokaal met onweer. Naast wolkenvelden kan vooral in het noorden en noordwesten de zon doorbreken. En het wordt maximaal 16 graden in Zeeland. En 22 jaar, dat is een stuk lekkerder. In Groningen bij een matige wind uit noordelijke richting. Kijk, er weet jij waar het noorden ligt, Willem? Ja. Mooi. En nee, dan weet je ook waar het oosten ligt. Zeker. Ja, Hoezo? en ook waar het zuiden ligt. Ja, ook. En ook het westen. Ja. En als jij, als jij slaapt, ben je buiten westen? Nou, dat ligt eraan. Nou, dat is meestal Als je binnen gaat, slaap valt, niet. Dat is ook weer waar. Goed, dat hebben we dan ook weer besproken. Ja. Dat zijn de technische details van weer, luisteraars. We gaan naar de zondag. Voor de mensen die het nog niet weten, zondag is de eerste Pinksterdag. Wanneer? Zondag. Het is wel apart, het valt ieder jaar een feestdag. Ja, vorig, vorige, ja. Week was, vorige, vorige week was het van mijn moederdag. Wanneer? Moederlag. Dat is al geweest. Ja, dat was vorige, ja, dat week, vorige week. Ja, ja dat is de vorige week, zeg ja, ik ja. ook. Ja. En nu, nu, Pinksterdag, is dat nou hetzelfde als moederdag? Dat kan, dat, dat zou je heb je er niks dus mee te zon maken. Zon Wat is Pinkster ja. eigenlijk? Pinksterdag, is ook een bloem. Toen werd de Heilige Geest uitgestrooid. Oh, de Heilige Geest? Wie? Ja, de Heilige Geest. De Heilige Geest werd uitgestrooid. Ja. Maar een geest heeft, heeft er geen lichamelijke verbindenis in. Nou, maar is die ook heilig? O, oh, daarom. Maar goed, luisteraars, de eerste Pinksterdag zondag blijft het droog met perioden van de zon, afgewisseld door wolken. In de middag ontstaan er voornamelijk in het zuiden en zuidoosten enkele buien. Elders in het land, ta-ta-ta-ta, blijft het waarschijnlijk droog. Nou, daar zijn we heel blij mee. De meeste zon wordt verwacht in de noordelijke helft van het land. Het is zwakke, het matige. Uit het noorden uh, loopt de temp... Met een zwakke tot matige wind uit het noorden, zo moet ik het zeggen. Ja. Loopt de temperatuur op tot een nou, graad of 20. Dat is, lekker, dat is nogal wat. Dat dat is is juist al. Naar buiten, Mag ik zeggen dat ik dat, dat, is dat is nogal al wat ne dat is vind? Nee, no ja. ja. zonde juist naar buiten. Mag ik dat ja. zeggen dat Je... ik er wat van vind? Ik vind er wel wat van. Oh mooi. Ja. Nou. nou, dan gaan we de maandag. Ja. Op Instagram. Ja, ja, ja, ja. ja Maandag, ja, ja, is het droog. Wordt het maximaal 1921 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of tien. Op de meeste plekken blijft het droog met volop zonneschijn. Ja, je dacht dat ik door ging zingen, maar dat ga ik niet doen. Nou, ik zeg, ja, Jammer, ik, ik jammer. Zeg net, ik zeg net iemand een viool in de lucht houden. Ik denk, nou, ja, je krijgt te knallen met dat ding. Ja. Naarmate de dag vordert, en heb ik het nog steeds over maandag, de tweede Pinksterdag, ja. vormen zich in het binnenland stapelwolken. Huub Stapel komt dan met zijn wolken. Ja, dus he, komt hij, ja. Toch ja. is die Huubstapel weer met zijn stapelwolken. vervelende kerel af en toe, maar goed. Maar Stapel, die komt toch. Nee, die komt niet herhalen, toch? Nee, die komt die uit Ubach Overworms. Ja. Ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja. Hele goede acteur trouwens. Nou, nee, nee, nee. Ja. waar kan hij nee. is. Ik, ik, ik, vind het, ik vind hem altijd een deelspeler. Ja, uh, dat is waar. Maar... <laughs> ja. Hé, <laughs> hey, maar luister even. Alles zonder gekheid op een stokje. Er kan wel een lokale bui ontstaan, hoor. De, de tweede Pinksterdag dag, maandag. En mm. de, grote, de grootste kans op buien. Is, en daar ben ik heel blij mee voor de mensen die in Zandvoort wonen, en omgeving. Want die, die buien die komen al hoofdzakelijk voor in het Zuidoosten. In het Zuidoosten van Zandvoort. Niet? In het zo, Zuidoosten. Zo niet te geloven met die man. He. Ik weet het maar... niet, ik weet het niet. Maar goed, samengevat, uh, samengevat. Aan de kust, samengevat, samengevat, Aan de kust zal de zon ja. nog te zien zijn. Ja, wordt <laughs> het wordt goed weer. Maar weer niet. Het wordt goed weer, maar trouwens, maar goed, dat was het weer. weer. Eh, dat was ja. het weer weer. Ja. Ja. Maar ja. Jij, ga jij uh, uh, nog meedoen aan de Luilakdag? Want wij hebben vorig jaar afgesproken dat we allebei een brommetje zouden kopen. Dan halen we de uitlaatjes eraf. Ja, en dan met van die plofpotjes over de grote markt in Haarlem. Ja, nee, ik heb er zeven cobra's besteld. Ja. En die, uh, die heb ik gekregen van een paar jonge lui. Die hebben ze toevallig over. Ze hoeven, ja. Want ze hoeven in dit weekend hoeven ze geen plofkraken te zetten. En ook niet... Uh, Woningen wat te bedreigen? Een cobra, wat is een cobra? Een cobra, dat is een stuk vuurwerk. met, oh, met, met, de, met de kracht van een grenade. Oh. Ja. Ik heb, maar dat daar ge... heb ik mij toen in vergist, want uh, ik heb dan cobra's gekocht. En ik doe die doos open. En ja, allemaal slangen, ik, allemaal slangen. ik werd gelijk gebeten. Oh, Och, ja. jeetje. Ja, ze ja, zijn giftig, hè? Ja, en dan had ik nog een doos. En er uh, zaten ook slangen in, maar die deden niks. Dat waren ja. Gadena-slangen. Ah, ja. ja. Nou, tijd voor muziek, Willem, want we, we, hebben, we hebben het weer, weer gehad. Het, ik vond ja. het. Uh, mag ik zeggen dat ik het uh, weer, weer. Uh, weer. Uh, het was, dat je weer. Van, het uh, weer, uh, weer ja. Ja. ja, het was weer. Ja. Maar goed. Oké. Okay. Nou, vooruit. Ja, het is toch een stukje instrumentale muziek... van dat uh, Herb, is en het Tiana Bart. Ja, en uh, deze CD die heb ik uh, eerlijk uh, geript... <laughs> van uh, mijn zeer goede vriend Jarreldoijf. Waarvan Waarvoor mijn hartelijke dank. Oh, ja, er staan mooie gedaan, nummers op. Ja. staan hele mooie nummers op. Ik heb voor mijn buurmeisje... Uh... Ik heb een buurmeisje... Buurmeis, buurmeis, die kind is een jaar of 24. Ja had ik ja. ongeveer. Ja. En heb, daar heb ik... Uh, de morning after pill heb ik daarvoor gekocht in België. Oh echt? Ja, daar zijn ze goedkoper hè? in oh, goed. België. Ik heb de morning after pill, maar weet je, wel op de, weet je wat er op de verpakking stond? Nee. Leuk voor gebruik. Nee. Oh, hey, we houden dus we het wel netjes, hè? Het is dus echt Belgisch, hè. Ja. Hé, hey, vriend, we houden het wel netjes, hè? Want het is een en net programma. Dankzij, dankzij die term die, uh, die uh, Harm zijn moeder net nuttigde, ben jij op de wereld, wist je dat? Ik ontken alles. Wat, wat, nee, wat zonder dat gedoe ik, kom je helemaal niet op de wereld. Is het zo? Dat, dat is, is waar. Ja, dat is ja toch, Gerry? Ja. Nou, dan mogen we het toch benoemen. Mag ik mij hier van distancieren? We kunnen ook wel wippen zeggen. Wippen. Klinkt wat vriendelijker, wippen. Wippen. wippen. Op een, op een ja, beste luisteraars. Welkom bij onze uitzending van de evangelische omroep. <laughs> ik, uh, nou ja goed. Er staan nog mensen voor de deur. Ik laatst even binnen. Attention. Well, I'm on my way gaan jullie maar mij met die meneer in de witte jas. Ga maar mee. toma. Zo, ja. Ah, heerlijk. Zijn ja, ik een vind wel op. lekker, lekker nummer. Julio, down Downer de schooljaar hè? Geloof ik. De, de, de, de school de speelt hem, toch? Tot ja, ja, de, ja. De, dat klopt. Ja, ja, Als jij dat wil, dan... Weer weg. Ja, ja. ja. ja en uh, je hoort er weinig meer van op het ogenblik. Ik heb wel mooie, mooie albums ook van Arthur... Argh, Argh, zingen dus. Ik kom maar even die uit, wie? Art, Ga, Art Garfunkel, ja. Dat is Art Garfunkel, nou heb ik hem, nou heb ik hem te pakken. Wil ja. je ooit die zangen? Maar die heeft zo'n mooie stem ook, die man, hè? Ja. Art Garfunkel, vind ik een hele mooie stem hebben. vind ik ook een leuke man om te zien. Ja. Ik ben helemaal gecharmeerd van... Oh, hard, hard, hard, hard, hard. Ja, we weten wie het is. Je ja, we ja. weet niet eens, hè? Je weet wat we we ik bedoel, hè? We je ja. weet. Oh, je, ja, oh, Ik ga oh. je vertellen: onze, onze, onze CD-kast cd thuis. De CD-kast van Harm, want we hebben er allebei een. Ik heb ook een CD-kast. Ja? En alleen maar Frans Bauer in. Hè? Frans Bauer? Ja, maar oh, maar ik ben helemaal idolaat van Frans Bauer. Ja, maar Heb je even voor mij, Frans? Heb je even voor mij? En, maar, maar, mijn, uh, mijn goede zoon, uh, Harm. Ja, die is helemaal gek van. haar, uh, uh, uh, onder, onder andere. Ja, maar ja. ook pas samen met een. Oh ja, met een ja, Wat je net eruit wil. Ja, nou, heel blij mee, natuurlijk. Ja. Ja, nou, het, uh, het, het is wel shocking, dit allemaal hoor. Eh, nou, uh, of speak voor jezelf, sister. Jij komt ermee, wij niet, hè? <laughs> ja. Hé, hey, nee, ik, uh, ik, ik zie daar uh, twee uh, gitaarkoffers staan. Er staat naar binnen te kijken. één en zit een gitaar, en de ander in een banjo. Ja. En uh, als jij nou die gitaar pakt, dan doe ik de banjo. Is dat goed? Ja, dat lijkt me gezellig. Kom eh, ja. eh, jij dat ook eh, goed, Gerry Even ja, ja, proberen. Ja. Gaan we zo naar, naar pluspunt? Ja, genoeg? gaan we ook. Okay. Ja, ja, tel je hem af, Gerry Ja. 3, 2, 1. Ja! Ha! klinkt goed. Ja, dankjewel. Ja, gewoon doorgaan. Kijk, ja. wat kramp ik mijn ja. vingers nou? Willem, rustig aan Willem. Je haalt me in. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, die flitspaal gaan. Ik kan die maar snel, hè? Ja, ja, ja. En met één vinger, hè? Ja, dat moet geen snaar breken, nou. En de lach wordt het lach. Ik kijk, dus ook die snaar in zijn poren. Ah. Ja, Wilde, hartstikke mooi, man. Ja, dank ja, je. Dag, goed jij, eh, heel mooi gedaan. Wie dat heel mooi gedaan. Wie dat jij, banjo kon spelen, joh? Uh, ja, nee, ik deed de maar wat. Want het uh. is normaal, jouw tante, joh. Jo Tot de banjo. Jo met de banjo. Ja, de banjo. En, ja nee. Ja. En dan ja. heeft Sien de Mandolien. Ja. Wie? En Gary, uh, uh, uh, dat uh, noemen ze normaal ook kaartje. En die heeft dan een mondhormonenkaartje. Ja, ja. ja, nee, ja. Dat, uh, dat klopt. Maar, uh, ja. Ja, maar goed, Kruid, ik denk je een ruitje. Ja. Je moet dat clubje zien. Dolpe ja, ja, man. man. Ja, ja. ja dolpe ja, ja, man. man. Ja, ja. ja dolpe ja, ja, ja, man. dolpe man, Nolien. man. Weet je van wie er was, dat nummer trouwens? Ja, dat was een Sukkeli. <laughs> uh, Adelie ah, Bloemendaal. Nee, nog verder terug. Ja, maar Sukkeli Hooper heeft dat ook. Jasprina de Jong. Oh ja, Jasprina sprintje, de Jong. Sprintje, de Jong. Ze noemde er in uh, lieflijk ja, ook wel Sina's Pril. Sina's Prilletje. Ja. ja. Maar goed, het was even een lekker singt speel. We ja, hebben leuk. de vingers weer los en zo. Nee, maar ik heb een rio met de banjo en zien met de mandoline, Kaatje met de mondharmonie, Kaatje. met de fluitje, je moet dat clubje zien. Ik ga gewoon naar huis Dol met mijn op Doloppenman, Dol man, we zijn zo bol. Oh, oh the a little I got Ring, ring, telephone ring. Somebody said, baby, what you doing? I've been wondering where you've been. Now and then, I think about you and me. No use fighting about things we can't recall. Don't matter now at all Just come on home Baby, we'll laugh and sing We'll make love Let the telephone ring Ring, ring, doorbell ring Baby, come on in Got James Taylor on the stereo I'm glad you come around I've been feeling down Just talking to Tony and Mario No, they make good conversation Still it ain't no consolation Cause I got love, baby I'll give you some And if somebody comes, we'll let the doorbell ring Said ring, ring, golden ring Around the sun, around your pretty finger A happy tune, anybody can be a singer. The sun come up across the city. Swear you never look so. Don't come pretty hand in hand. We'll stand upon the sand with the preacher man. Let the windbells ring. Ja, waar iemand aan de telefoon? Oh, spannend! Ja, alleen uh, die Sander. Uh, ik begreep Sander, uh, moet je even opnieuw bellen, want uh, wij werken tegenwoordig met uh, een draadloze telefoonlijnen en er ging waarschijnlijk een schep erin, dus de verbinding werd verbruikt. Ja, en dan moet je Sander, als je ons nou nog een keer belt, dan moet je dus uh, even afwachten en dan hoor je muziek door je telefoon. En dan, uh, als de muziek afgelopen is, dan kom je automatisch in de uitzending. Ja, want hij zei van... ik heb het antwoord op de vraag. En ja, daar ben ik gelijk benieuwd natuurlijk. Zie je. Ja. Oh, daar ga je alweer. Nee, even, even, nou, even, even een stukje... Even, even een knopje indrukken nou, Wim. De knopje. Even een rode knopje indrukken. Hij ja. is ingedrukt. Ja, en dan ja. kan je... volgens mij kan je nou praten. Weet ik niet. We gaan even kijken. Ja, Goedemorgen nog. Kijk. Goedemorgen, nou daar ben je. Ja, jij zit even onder de verkeerde knop. Ja, dat dacht ik al, want ik werd ineens uh, op mijn rug gelegd. Ja, het was heel raar, want ik drukte de knop in en uh, aan de overkant gingen de spoorbomen naar beneden. Ik denk dat is niet goed. <laughs> ja, precies. Ik dacht al zoiets. Ja, maar goed, wie hebben wij in de telefoon? Nou ja, uh, je spreekt met uh, de zoon van Charles, Sander. Oh, de zoon van Charles, Sander, Sander. is dat mijn eigen zoon? Dat is je eigen ja, zoon. Oh. Ik, ik, ik herken hem niet meer, he. Nee, he, ik heb hij, praat he, heel, hij praat heel anders dan jij. Ja, ja, ik, ja, ik heb hem al 25 jaar niet meer gesproken, he. Nee, Nee, nee. Hij, hij, hij, hij, hij wou zijn vader niet meer zien, hè. Nou, maar dan weer een klein mannetje. Ik had, kijkt hem, zo maar, overheen, ik had hem afgezet voor drie kwartjes. Ja. Dus ja, toen zei hij van, ja, ik wil je niet meer zien. Nee, je, hebt me beleid, je hebt me beledigd voor drie kwartjes. Ja, ja. En ik zei en nog zo, niet te duur. Niet te duur, Ja. En dan wilde hij ook zegeltjes, zei hij nog. Ja, ja nee, Sander, zo is part. die. Ja, maar uh, leuk dat je even belt, man. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, <laughs> uh, jij had dus een vraag waar wij een antwoord op moesten geven. Maar was het andersom? Nee, nee, nee, het was andersom. Oh. Uh, jullie hadden een vraag staan over de tune van Thank You for Being a Friend. Ja, ja, waar was die van? Ja, die was van de Golden Girls. De Golden Girls, The Golden... ja, natuurlijk. Oh, ja, mijn zoon ja? heeft altijd wat met girls gehad. Dat is ja, een... vooral als ze gold zijn, hè? Ja, ja. ja. Hé, oh, ja. hey, maar wat al, ja. goed, man. Wat goed. Uh, <laughs> ja, heb ik nu wat gewonnen, hè? Ja, Bij, uh, we sturen je vader vanmiddag nog jouw kant op. <laughs> <laughs> en um, onder oh, een motto en onder de noemen van het mag niks kosten. <laughs> <laughs> hallo, nee, hallo, hallo Sander, nee. Sander, Sander, hallo. Ik, hallo. Ik, ik, hallo, ik vind wel dat je een leuk vader hebt, hoor. Ja, Hij is wel, wel. gezellig een man, hoor. We gaan nu een tunnel in, <laughs> ja. geloof ik. We gaan nu een tunnel in. Ja. valt niet mee te spotten. Nee, nee absoluut niet. Mee. Nee, nee, nee, nee. Maar ik vind het leuk dat je even gebeld hebt. <laughs> ja. Ik, ik zag me ik Wat vind jij ervan? Nou, ik vind het ook heel leuk, Sander, dat je even belt. Je hebt ook een charmante stem. Nou, ja. dankjewel. Ik vind het heel leuk. Ja, ben je blond of ben je donker? Um, ja, dat noemen ze Asblond. Asblond. Oh, asje o, ze... asje ah, me nou, ze asje ah, me nou. Ah, precies. Ja. That, that, dus je kom, eigenlijk kom je uit Drenthe, zeg maar. Hé, hey, en heb oh. je ook As een blond. beetje wat met mannen of jongens? dat zeg je van nou, geen memberen meisje? Eh, uh, nou, hoezo? Ja, nou ja, ik vraag het maar, hè. Ik oh. heb, ja, ik, ik ben altijd nog op zoek naar een vaste vriend. <laughs> Aha. Eh, <laughs> um, ja, ook, uh, ik ben nog wel op zoek, maar dan wel hier in de buurt. Ja, Sander, weet je wat dit is? Ik heb voor, voor, voor Cheryl heb ik een, een tekst geschreven en, uh, uh, uh, oh, voor, voor zo'n uh, zo site En dan staat dus op van, uh, um, uh, lieve mooie man, uh, niet al te nozel en ook nog van datum zoekt... Titelman. Man. Goeiemorgen, zeg. Ik hoorde dat jullie wel allemaal belles kregen hè? We krijgen ja, allemaal belles. En, uh, en, uh, maar... Maar, ja, goed, uh, komt deze jonge man uit het zuiden van dan? Ik weet niet, ik zet jullie, weet je Sa wat, ik zet Sander? jullie allebei even in de darkroom. Hè? Dan gaan we weer een stukje muziek draaien. Oh, ja. oh ja, ja. <laughs> ja blijf dat, hangen, ja, Sander, blijf hangen. Blijf maar gewoon, ja, nee, dat gaat helemaal goed. Sander, hartstikke mooi. De prijs die je hebt gewonnen, is, jij komt. ...op de voorkant staan van een... een, een, een van, de ...van de LP van de Golden Girls. Oh, komt, ja. Kom, ja, ik, te, we kunnen de LP wel laten... ...de, de, de hoes van laten wijzigen. Wijzigen. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we met die foto naar de gang... ...en dan komt er vanzelf je ja, kan op, Sander. Nou, hartstikke fijn. Ik zie hem vanzelf wel verschijnen. Dank je voor het bellen, man. Goed zo. Hoi, hoi. Daag. Dag. Hoi. Don't touch me. Hey, Ray.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 Katie who embroiders on my jeans, I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the flow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, wanna see our pictures on the cover? Rolling Stone. Rolling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 See my picture on the cover On the Toler, ja, ja, ja. Nou, hartstikke ja. mooi. Dat was even 41 gesprek. Wel met, we met twee woorden spreken. Maar ja, nou, ja. nee, ben ik kwalijk, ben ik kwalijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Goed, nou dan nou mag je verder. Ja, ik, uh, ik, ik zag toch uh, in één keer een lampje branden, want dan Gerry drukte op de knop van hé, hey, ik heb een mededeling of ik heb een item of ik heb een uh, ik moet plassen. Ja. Maakt niet uit, hè? Dan gaat hier een lampje op branden. Steek ik mijn vinger op. op, hè? Dan steek ik Maar, uh, ja, maar ja. we hadden altijd nog altijd iets over het pluspunt willen zullen, zullen, zullen vertellen, maar dat wordt nou het nee, de derde dat uur. uur. Nee, dat wordt na dat 11 uur. niet, hè? na elf uur. Op, maar uh, dan, dan ah. wordt de spanning drijf je op. Dus drijf je ja. de spanning op? Want er is zoveel te doen in ja, pluspunten. Wat dagje, wat je? Ja. Hele leuke dingen ook. Leuke Echt dingen. Leuke, dingen. Ik leuke ben, dingen. Wij zijn nieuwsgierig. Blijf luisteren. U luistert naar The Boys Are Back in Town en Gerry is ook around. En die yes. gaat ons straks bijpraten over dat pluspunten. Ja. Is het zo? Nou jongens, alles gaat weer door elkaar heen. Hou nou toch eens op. Zo. Even tot aan de klok van 11 uur. Freddy Vender. If he brings you happiness Then I wish you both the best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 I'll be there anytime you need me by your side to drive away every tear drop that